Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Ambtenaren van de Belastingdienst ...voeren actie voor meer loon. In het Belastingkantoor in Arnhem... ...leggen naar verwachting 300 medewerkers het werk anderhalf uur lang neer. Ze zeggen dat minister Ollongren niet heeft gereageerd... ...op hun looneis van 3,5 procent. Volgens de vakbonden is die eis redelijk... ...omdat het personeel moet meeprofiteren van de economische groei. Ze vinden het raar dat het kabinet wel het bedrijfsleven oproept... om de lonen te verhogen, maar er zelf geen gehoor aan geeft. De CO voor rijksambtenaren liep eind vorig jaar af. De komende tijd zijn er nog meer acties. Een van de drie overlevenden van het vliegtuigongeluk in Cuba... is alsnog overleden. Het dodental van de ramp van afgelopen vrijdag komt daardoor op 111. De twee andere overlevenden liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis... Het onderzoek naar de oorzaak van de ramp is nog niet afgerond. Het vliegtuig stortte neer kort nadat het was opgestegen in Havana voor een binnenlandse vlucht. Minister Bruins steekt meer dan 100 miljoen euro in een fonds om ervoor te zorgen dat nieuwe ideeën leiden tot concrete behandelmethodes. Nu blijven goede zorgideeën vaak hangen in de ontwikkelfase, zegt Bruins. Met het fonds kan wetenschappelijk onderzoek worden gefinancierd, zodat veelbelovende behandelingen en medische technologie sneller beschikbaar kan komen voor de patiënt. Hoewel een ontmoeting tussen president Trump en Kim Jong-un nog onzeker is... heeft het Witte Huis nu al een speciale munt uitgegeven. Op het muntje staan beeldenissen van de Amerikaanse president... en de Noord-Koreaanse leider tegenover elkaar... met het woord vredesbesprekingen en het jaartal 2018 erop. In totaal zijn er 250 munten geslagen. De topontmoeting staat gepland voor 12 juni in Singapore...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 Het komen nu weer een hoop Nederlandstalige muziek. Willy en Willeke Calbert, vader en dochter, komen voorbij. Karin Kent, Annie Palmer, Joop van der Maren. Het radioensemble, ensemble waar is die? Tria Dobbs, Ria Valk, Marijke Merkens, Rob de Heijsen en de Lords. U hoort ze nu op de lokale omroep ZFM Zandvoort. Het is een heel oud lied, met een alkevrouw geluid. Maar ook vandaag dagen kun je er altijd kook mee uit. Je trekt het maar naar eigen wens, een ander jasje aan. Je hoort dit als de soeprins het zingen gaan.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 Van dit lange go. Het staat voor ons nog vast. Als hij het zingt, dan klinkt het zo. Rolling Stones That do Rolling For two Rolling Stones and sing it again Darling To know All this time You come right back, I set it down. You come right back to me. Yeah, it is. I'm so sick, Mami. Hoor ik daar geen paardenvoetjes? Trippel, trappel door het tal. Zingen deszelfs zoetjes? Weet je hoe het klinken zal? Oh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 Het go. Kom, Chipmunk. We gaan wat zingen voor de mensen. Zijn jullie klaar om te beginnen? Simon? Ik ben klaar. Theodore? zeker. Elvis? je de boel in de warmte Voor straf zet je vanavond geen poot meer buiten de deur. Ik kom vanavond de deur niet weer uit. Jij krijgt je zin, jij krijgt je zin. Mijn broek is gescheurd en mijn hemd komt eruit. Laat het toe, laat het erin. Alleen de drun als jij op jouw manier eens in gehad, gaat. Voordat meteen een zesde gouden plaats. Rabaya Duizend sterren streelde ik jouw blonde haar? Ik weet met hoeveel tranen als ik het werd genomen. Daarom blij te volgen vliegen over oceanen. Laat ze jou begroeten, want mijn hart blijft voor je slaan. Zou je nooit bedriegen, zal je nooit verlaten. Ik wil jou weer om. Even samen, samen en dit.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 Een droom, is dan droom ik jou erbij en worden zo'n kant? Kom...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 Zit de maanden, schijn, schijn, schijn, met een lekker potje, vier, vier, vier. Aan vier zwier, zwier, op drie vier, vier. Zo reis je naar, benieuwer met z'n schuit, schuit, schuit. Allemaal in de kajuit, juit, juit. Dit is zo dertig, dit is zo fijn, fijn, fijn, zomerij. Calepso ai, Calepso Italiano Calepso C, Calepso C, Calepso Siciliano Calepso ai, Calepso ai, Calepso Italiano Calepso C. Calepso C, Calepso C, Calepso Siciliano In de havenbeurt van Santa Monica Woon de lieve schat, ze heet Veronica She can dance as a ballerina. Everyone asks for the signorina. Calypso ay, calypso ay, calypso Italiano. Calypso C, si, calypso C, si, calypso Siciliano. Calypso ay, calypso ay, calypso Italiano. Calypso C, si, calypso C, si, calypso Siciliano.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 Calypso Ai, Calypso Ai, Calypso Italiano Calypso si, Calypso C, Calypso Siciliano Calypso Ai, Calypso Ai, Calypso Italiano Calypso C, Calypso C, Calypso Siciliano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 Het is avond, maar mijn hart heeft duizend vragen.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 Staat in jouw bordje. Tussen Anjes en rozen heb ik het neergezet. O, al kan ben je uit mijn leven weggegaan. Tussen Anjes en rozen, zal jouw beeld blijven staan.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 Ben ik niet bos op jou, tussen aaijes en rozen staat jouw portret, tussen aaijes en rozen heb ik het neergezet. Aan je zijn rozen, zal jouw beeld blijven staan? Anjes zijn rozen, heb ik gekozen voor jou. Anjes zijn rozen, die geuren en blozen voor jou. Jouw mooie liefdeswoorden.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 Ai je zijn rozen, zou je wild blijven staan? Ai je zijn rozen heb ik gekozen voor jou. Ai je zijn rozen, Die geuren en blozen voor jou. We de tijd van de leer, dat zand voert, dat zand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 en bon ligt aan de een, maar dat ik zo verliefd ben, dat ligt aan Madeleine La la la la la la la la la la la la la la la la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 Zie ik je dolgaat met de noet, en dan besef ik weer zo goed dat ik je maal leuker vind een spel je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 Laat een meisje zich dan kussen laat Vraagt zij, zie de hem en En de nieuwe, nieuwe vraagje Stemt het paardje o oh zo blij Want gebied er antwoord dan een kus Ze zijn er heren bij Doe je ruikje met me, hoe schat, sleepst u me daar ja, ja, is, zie de hem ja, en heren Ja hoe ruikje, schat, hoe die, niet is, ik zie u toch zo geren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 Tis te koop voor zevenvijftig. Niemand? Nou, vijf vijf gulden dan? Of vindt u dat nog te duur? Annalise, ach, an Annalise, waarom zou je boos zijn op mij?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 Afhandeliezen, ik vraag je nog steeds om je hand, om je hand. Hey mega meid, die heb je even tijd. Zodat wordt het geen tijd om daar te vieren. Er speelt vanavond in het buurthuis een band.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 Dat was muziek van uh, Paul Eduard. Met Ik wil jou. En daarvoor de bietenbouwers met Anneliese. En de volgende artiest is Hendrikus van Montvoort. Beter bekend als Henk. Geboren in Alkmaar op 16 mei 1931. En overleden in Braasgaat. Op 17 september 2002. Was een Nederlands-Belgische presentator. zanger, muzikant, acteur en conferentier. Hij bracht ook sketches. En in de jaren 60 en 70... Was van Montfort een bekend gezicht op zowel de Nederlandse als de Belgische televisie. En u hoort hem nu, Henk van Montfort met Lady Lorelei. Kalboys op hun paarden, door de wijde prairies gaan. Om te zoeken naar verdwaalde koeien, melen van de rings vandaan. Zijn zoals als de nacht gaat dalen, rond het kampvuurige schaat. Want dan gaat de rust te komen, voor de kalboy en zijn paard. Als het kan vuurbrand, als maan en sterren aan de brede hemel staan, dan zingen cowboys met elkaar de muziek van hun gitaar. S als het kan jip, -jip.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 Was bezig koffie's en drogen, toen die bij ons binnen vloog. Mijn wieg, die was een stijl, die Waar zoekt de hoogste op